een Klomp met het NOS-journaal. De viering van de winst van Marokko op België op het WK... is in meerdere grote steden uit de hand gelopen. Onder meer in Rotterdam en in Den Haag moesten de ME ingrijpen. In Rotterdam gooiden zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. En Op het vajandplein in Den Haag trokken Marokkaanse fans de autodeuren van voorbijgangers open. En ook was er grote drukte en werd de sfeer steeds grimmiger. En ook in Amsterdam-West zijn brandjes gesticht en er wordt vuurwerk afgestoken. En eerder braken in Brussel al rellen uit na het verlies van België. Honderden jongeren staken steps in brand en gooiden met flessen drank. In Turkije zijn dit weekend tientallen vrouwen opgepakt bij protesten tegen geweld tegen vrouwen. Ook vandaag zouden weer veertig vrouwen zijn aangehouden op een plein in Istanbul. De demonstraties begonnen afgelopen vrijdag op de internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. In Istanbul was een enorme politiemacht op de been omdat de stad de betogingen had verboden. Tientallen vrouwen die naar de demonstratie probeerden te gaan werden tegengehouden en opgepakt.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 Her face. Now I'm a. Big I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Looked out in my. I'm a believer, ik ben een gelovige. De Monkeys, de Aapjes, het was een televisieserie. Welkom, lieve mensen, de 65e editie van Typisch Lammers. En we gaan er weer een feestje van maken, Benno. Ja, ja. ja, we gaan er weer een heerlijk feestje van maken. Mijn Roemeense weeshondje ligt te slapen op de bank. Dus dat is rustig. En een grote volle pot met koffie. En die komt wel op, denk ik. Dat weet ik wel. We gaan naar <coughs> Stevie Wonder... Ik ben een beetje verkouden. Ja. En hoe trots was Stevie Wonder niet bij de geboorte van zijn dochtertje Aisha. Zoals hij zijn meest liefdevolle liedje toen componeerde. Is het geen schatje? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Stevie Wonder. Eerlijk als je zo mondharmonica kan spelen, moet je horen. Stevie Wonder, boven Wonder. Echt geweldig. Ja mensen, de toppers zijn alweer geweest. Het is een groot feest geweest natuurlijk. Dat weten we allemaal. We hebben allemaal gelezen, allemaal gezien. En een van die toppers is Jeroen van den Berg. En uh, hoe vrolijk die op het... Uh, Jeroen van den Boom bedoel ik. Ja. ja En een echt feestnummer is die privé trouwens helemaal niet. Als je hem tegenkomt en ik kwam hem nog wel tegen... is die uitermate serieus altijd... En uh, helemaal niet die feestneus die je zou verwachten van de toppers. Een mooi nummer van hem vind ik Vriend voor Altijd. Die heb je niet altijd in de showbusiness. Als het voor de wind gaat, dan heb je talloze vrienden. Maar meestal gaat het uh, niet zo goed vanaf opnieuw op. Ja, we gaan hem even opnieuw doen. Jeroen van de Boom. Het gaat niet altijd goed, zeg ik, als je vrienden in de showbusiness hebt. Die heb je niet voor altijd. Maar Jeroen zingt erover... Wolken voorbij. Jong als we waren, zorgeloos, eindeloos, vrij. Onze wereld oneindig, de toekomst ver weg, maar we wisten elkaar zo dichtbij. Aan één woord voldoende, aan één blik genoeg. Dat ging nooit meer voorbij. En die vriend voor altijd is meestal ver te zoeken... in dat narcistische wereldje vol egotrippers, de showbusiness. Want als het slecht met je gaat, dan zijn ze vaak weg. En dan zie je ze niet. Ooit gemaakt door vader en dochter Sinatra. Dat was Summer Wine. En later gecoverd door Demis Roussos, de Griek en de Belgische schone Nancy Bruinhoog, oftewel Nancy Boyd. Het lied werd geproduceerd door de technicus van de zeezender Veronica, de bekende Atje Bouwman. Niet slecht gedaan Atje, hier is Summer Wine. Goud van Ger. nu. We zitten aan een volle pot koffie. Als we nou vanuit Italië uitzonden of zo, of uh, Zuid-Frankrijk ja. een chateau hadden. Dat, ja, in Spanje in Zuid-Spanje, daar zaten we ja, lekker Belja. aan de wijn nou, hè. Ja, maar België ja. ook. Goh, ben ik vaak geweest voor mijn werk. Kun je nagaan dat het verwerk ik had. Dat was uh, Demis Roesels. Mensen, Hurricane Smit kennen we allemaal als zanger. Hij heet eigenlijk Norman Smith. En hij was een groot producer. Hij stond bijvoorbeeld aan de wieg van de Beatles. En op een gegeven moment wilde hij toch zelf in de spotlight staan. En toen nam die, uh, hij, had die roem geroken. En met die rauwe stem nam hij tal van het stemmen op, uh, nummers op. Waaronder, Hoe was It? Het Zo leuk, de tekst is zo leuk. Van Harpo, movie star. Dat gaat eigenlijk over wat de Duitsers noemen... Lecherlichen Hohenwaan. Oftewel lachwekkende hoogmoedswaanzin. Het gaat over...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 als je even in een commercial schittert. Die heb je, hoor, die mensen. Ik heb in het artiestenleven heel veel beleefd... bij Weekblad Privé natuurlijk. En juist die artiesten die ergens een heel klein rotrolletje hadden... die waren vaak super uh, volke personas van kijk mij eens. En terwijl de mensen die uh, gigantisch produceerden noemen... Uh, Toon Hermans of andere, dat waren hele aardige gewone mensen. We gaan naar Tom Jones en Sex Bomb, en dat is later opnieuw opgenomen samen met Dat dus de artistieke naam van Mustafa, Duitse DJ en muziekproducent van Turkse komaf. Vooral bekend dus met zijn samenwerking met Tom Jones en het lied Sex Bomb, ja. oftewel uitgebracht op het album Reload. Oh. I'm lonely blues well, So I can't deny a lie Cause you're the only one To make me fly You know what you are, you are Sex bomb, sex bomb yeah. You're a sex bomb You can give it to me When I need to come along Give me Sex bomb, sex bomb You're my for loving and you can shoot it far I'm your main target, come and help me ignite Love's you're holding you tight Hold me tight, y'all Make me explode, although you know The route to go to sex me slow And yes, I must react to of those Who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb Bomb, yeah. you're my sex bomb, and baby you can turn me on, turn me on, Your yeah. sex bomb, sex bomb, uh -huh. you're my sex Lommens. Oh ja, yeah. typisch lommens. When I was young, I felt the need of learning. Van Anita Meijer en ik herinner me nog goed toen dit nummer uitkwam, kwam ze bij mij thuis uh, in Blarikum op visite. Waarom? Omdat ik haar op de cover van het blad weekend had gezet en ze had nog nooit op een cover gestaan. En ze kon niet wachten en kwam in haar groene volkswagen kever bij me langs en poseerde trots met het blad. S'avonds hebben we toen een surprise party voor haar gegeven. Want ze was de beste zangeres uit de stal van Hans Vermeulen. En uh, ze kreeg toen een gouden plaat in Hilvers, Maar Niet de mei, why tell me why. We gaan naar François Hardy. De grootste tienerster in Frankrijk. En uh, die beeldschone vrouw was een groot voorbeeld voor mijn zusje. Die had zo'n plastic platenkoffertje. En daar zat dan een, een plaatje in. Toe le carçon en Le monage. En dat draaide ze grijs op haar pick-upje. En het was zo'n pick-upje, een plastic pick-upje... Uh, ben er waar zo'n speaker in Deksel ja. zat. Weet je nog wel? François Zadie. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce <tied> que c'est qu'être heureux. Je vais seul par les the road, I'm in pain. Yes, but I'm going to go to the road, I'm going to go to the road, I'm going to go to the road, Les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'elles me veut dire. Et les yeux dans les yeux. Een grotere tienerster, tienerster is nooit in Frankrijk geboren dan Françoise Hardy. Die haas spreek je niet uit, hè? Hardy. Hardy. Prachtig jeugdsentiment. Wat ook voor mij jeugdsentiment is, dat waren de Rolling Stones... Als kind was ik verknocht aan de stones en draaide dit nummer grijs op mijn zolderkamertje. Mooie herinneringen kan muziek toch opwekken met honky tonk women. Een heel, fijn weekend, rust heel, lekker uit. heel, heel, fijn weekend. Jens of Forum Queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to. Yeah. Tonky Tonk Women is ook alweer heel gezellig. Hè? De mama's en de papa's bestaan uit John Phillips Cash Elliot... oftewel mama Cash, weet je wel. Danny, Danny Dodgerty en Michelle Phillips, dat was dat mooie, slanke meisje. We gaan naar hun allerbekendste nummer, California Dreaming. Dreaming. We gaan naar Sacha Distel, dat was een uh, bekende Franse zanger, componist en uh, zijn koosnaampje was Sacha, want hij heette eigenlijk Alexander Distel, zoon van een uit Rusland geëmigreerde man. Tijd speelde hij als begeleider van Juliette Greco, maar hij had nog meer succes als zanger zelf. Onder andere van het nummer Scooby-Doo. Distel coverde veel Engelstalige nummers... maar werk van hem werd ook weer gekufferd... zoals zijn bekende La Belle Vie vertaald werd voor Frank Sinatra... die er met The Good Life een hit mee scoorde. Er bestaan wereldwijd 250 versies van La Belle Vie. We gaan luisteren naar het origineel van Sacha Distel.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 Des nuits blanches Qui se penchent Sur les petits matins Et la belle vie Sans amour Sans soucis Sans problème Oui la belle vie On s'en lasse On est triste Et on traîne Tell Sasha Distel, alweer overleden in 2004. We gaan naar Britney Spears, mijn lievelingetje, dat gekke meisje. Ik hou van gekke meisjes... Al haar liedjes lijken wel een aanklacht aan het adres van die alles-overheersende vader. wat vraag ik me af, als die vader haar niet zo sterk in de smiezen hield... was die wispelturige zangeres dan wel zo'n grote wereldster geworden. Het showbiz-leven is hard, keihard, vooral aan de top. You drive me crazy! Nummer van uh, nu na Britney Spears, een heel ander sfeertje. We gaan naar Richard Harris. Wie was dat? Nou, hij was een Ierse zanger en een filmacteur. En uh, hij verhuisde op een gegeven moment naar Londen om regisseur te worden, kon geen goede cursus vinden. Uiteindelijk werd hij aangenomen op de London Academy of Music and Dramatic Art om te acteren. Hij stond bekend als een enorme rokkenjager en drinker... en maakte deel uit van een generatie van Brits en Iers talent waar onder andere ook Albert Finney, Richard Burton en Pieter O'Toole... deel van uitmaakten. Ook van die dronken lappen waren dat. Maar luister naar dit lange nummer, dit iconische nummer... van Richard Harris, MacArthur Park. Oh, lekker chillen met Ger... I see. Kartenpark. Het gaat niet vervelen. Ik weet nog dat Veronica de top 40 dit gewoon helemaal uitzond met Lex Harding. We eindigen de show lieve mensen. Tot volgende week zou ik zeggen met twee beeldschone Spaanse flirtende dames die in de Hilversumse nachtclub Baccarat ten doop werden gehouden. Ze heten namelijk Baccarat dus dat kwam heel goed uit. En iedereen was er van Radio Veronica de Zeezender en het was een dronken bende. Dat herinner ik me nog wel. We gaan eruit met Yes Sir, I Can Boogie.